Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. Er is een tweede topambtenaar die in 2009 heeft geprobeerd... via Amerikaanse druk het Afghanistan-standpunt van de PvdA te beïnvloeden. Dat blijkt uit de Wikileaks-documenten die de NOS heeft. Richard van Zwol, destijds de hoogste ambtenaar van premier Balkenende... sprak met de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Daalder. Van Zwol suggereerde dat Bos, in het belang van zijn eigen internationale carrière... beter akkoord kon gaan met verlenging van de missie. Eerder al bleek dat een andere topambtenaar de Amerikanen heeft gevraagd bos onder druk te zetten. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het supersnelrecht ieder weekend inzetten. Tot nu toe werd het alleen toegepast met oud en nieuw. Supersnelrecht wordt gebruikt voor mensen die in het weekend geweld gebruiken tegen de politie of tegen hulpverleners. Ze worden na een incident binnen drie dagen berecht. Vandaag praat de Tweede Kamer erover met staatssecretaris Teve.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 Binnen een jaar zou die kliniek er al kunnen zijn, zei de NVVE gisteravond in Nieuwsuur. Volgens de vereniging willen zo'n 10.000 mensen per jaar euthanasie plegen. In een derde van de gevallen weigert de arts, terwijl de wetgeving de zelfdoding wel toestaat. Familieleden van de gevluchte Tunesische premier Ben Ali zijn opgepakt toen ze het land probeerden te ontvluchten. Volgens de staatstelevisie gaat het om 33 mensen. Alle sieraden en goud bij zich. Justitie in Tunesië doet onderzoek naar de bezittingen van Ben Ali en zijn familie. Vermoed wordt dat ze veel belastinggeld achterover hebben gedrukt. Het weer wisselen bewolkt en wat buien. Later vanochtend wordt het droger. zijn er opklaringen. Landinwaarts vriest het nu 1 of 2 graden. Overdag zonnige periode en dan wordt het vanmiddag 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Renset en Marcel Ooster. En donderdag 20 januari. Goedemorgen. Er staat buiten een prachtige volle maan. Tenminste, gelezen in Wikileaks documenten. We blijven maar documenten van Wikileaks lezen. En we blijven maar topambtenaren tegenkomen... die opmerkelijke uitspraken doen. Nu hebben we er eentje die Wouter Bos... persoonlijk onder druk wilde laten zetten. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Wilco Boom vertelt zo meer. Het supersnelrecht van rond de jaarwisseling... is de Tweede Kamer zo goed bevallen... dat de meerderheid nu voor vaker toepassen is. Hoor het zo van... We hebben dan ook maar meteen de reacties op dit plan van de Raad voor de Rechtspraak... en de Orde van Advocaat. Tweede Kamer houdt vandaag ook een hoorzitting... over de problemen op het spoor door het winterweer. Blikken we op vooruit onder meer met ANWB-directeur Guido van Woerkom. Hij is de gast na half acht. We spreken vanochtend ook met minister Jager van Financiën over... de eerste Chinese bank in Nederland. Die opent vandaag de deuren namelijk. U hoort over het bezoek van de Chinese president Hu Jintao... en de Verenigde Staten. Over studenten in België die protesteren tegen het uitblijven van een regering. Over ajax Feyenoord.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 Verdachten van geweld tegen politie of hulpverleners... moeten binnen drie dagen voor de rechten worden gebracht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat bij dit soort delicten... vaker het zogenaamde supersnelrecht wordt toegepast. Janine Hennis plasgaard van de VVD. Het wordt nu vooral toegepast bij Oud en Nieuw. Maar waar ik voor wil pleiten is een meer permanent karakter... van de toepassing van het supersnelrecht. En de verhoogde strafeis als er sprake is van geweld tegen hulpverleners. Denk aan politie, denk aan ambulancepersoneel, brandweer. Zij worden steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld... Dat beperkt zich echt niet tot de jaarwisseling. En, um, en zij zijn juist heel erg belangrijk voor het goed functioneren van onze samenleving. Komt Ik kom nog bij dat dit soort geweld meestal eenvoudig is te bewijzen. Dat maakt het zeer geschikt voor supersnelrecht, vinden VVD, CDA en ook Lilian Helden van de PVV. Nou, in het weekend uh, zou ik prima vinden, maar maandag mag ook. Dan uh, maak er maar een leuk uh, weekendarrangementje van. Dan kunnen ze in uh, het huis van bewaring of in een politiecel even de zonde overdenken. Maandag, uh, dat leek op stuk. Uh, dus uh, gelijk voor een rechter verschijnen. En met de vonnis onder de arm gelijk aan de slag of betalen. De SP, de partij is niet tegen het plan... maar maakt zich wel wat zorgen over de werkdruk. Ronald van Raak. Ik kan me ook voorstellen dat als rechters heel weinig tijd hebben... om naar een zaak te kijken, een paar uur dat ze dan aan de voorzichtige kant gaan zitten om geen fouten te hoeven maken. En daar laten, we daar laten we slachtoffers toch een beetje in de steek en daders toch een beetje wegkomen. Vandaag praat de Tweede Kamer met staatssecretaris Steven over dit supersnelrecht. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid... bezoekt vanochtend de verstandelijk gehandicapte Brandon. Ze is van plan met Brandon en ook met zijn moeder te praten. Vertelde de regiomanager van de zorginstelling bij Pauw en Wittem. Nou, We zijn er in ieder geval bij betrokken. Ja. We moeten even kijken wat Brandon wil. Ja. En hoe gaat dat? Hoe, hoe doelt u of hij de staatssecretaris te woord wil staan? Nou, ik denk dat hij daar een belangrijke stem in heeft. En uh, als hij dat wel wil, is dat dan vastgebonden of niet? Dan is dat in principe de manier waarop we dat altijd doen. Ja, dus dat betekent ja. dat de staatssecretaris gaat praten met een vastgebonden Brendan. Als Brandon de staatssecretaris ontvangt, dan doen we dat op de manier zoals we hem begeleiden. Dinsdag ontstond ophef, toen bleek dat de 18-jarige jongen dagelijks aan de muur zit vastgeketend in een zorginstelling in Ermelo. Het is een behandeling die voldoet aan de criteria van de zorg, maar de staatssecretaris is er niet blij mee. Artsenfederatie KNMG voelt niets voor een speciale kliniek voor mensen die een eindig aan hun leven willen maken. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde maakte in Nieuwsuur plannen bekend voor zo'n kliniek. Het is iets volstrekt nieuws, het bestaat ook nergens in het buitenland, maar we denken dat er misschien wel eens duizend verzoeken per jaar zullen zijn voor deze kliniek. Dat betekent dat er drie mensen per drie dag overlijden. Drie tot vier mensen per dag zullen overlijden, ja. Peter de Jong van de vereniging. Haar organisatie schat dat zo'n 10.000 mensen per jaar... een verzoek voor euthanasie of hulp bij zelfdoding doen. In de kliniek kunnen ze drie dagen in drie dagen geholpen worden. Mensen die vreselijk moeten lijden voordat ze hun einde krijgen. Terwijl, het, terwijl er geen enkele behandelmogelijkheid is. En mensen soms anderhalf jaar echt smeken om uit hun lijden verlost te worden. En ja, dat dus niet krijgen. Artsen federatie KNMG noemde het al eerder... vindt dat in zo'n kliniek te veel nadruk ligt op het bespoedigen van de dood. Maar erkent dat juridisch niets in de weg staat. Het kan. Er zijn geen wettelijke belemmeringen, juridische belemmeringen, et cetera. De regering hoeft daar niets uh, zich mee te bemoeien. Maar wij vinden het geen goed plan. En wij denken, en we weten wel zeker, dat toezichthouders zoals de inspectie... de toetsingscommissies, het openbaar ministerie... wij ook met argusogen zullen kijken als zo'n kliniek er inderdaad komt. De artsen vinden drie dagen een te korte termijn... voor een afgewogen besluit. Dan de Wikileaks-documenten. De hoogste ambtenaar van toenmalig premier Balkenende, Richard van Zwol... heeft de Amerikanen geadviseerd hoe vicepremier Bos... het beste kon worden overgehaald om langer in Afghanistan te blijven. Blijkt uit die Wikileaks-documenten die de NOS heeft. Een citaat uit het gespreksverslag. Het zou helpen als de Verenigde Staten de zaak persoonlijk maken... Van Zwol zei dat Bos gevoelig zou zijn voor het idee dat langer in Afghanistan blijven een kwestie van leiderschap is. voor een vicepremier van een partij met een trotse geschiedenis. Van Zwol suggereerde ook dat Bos toekomstige ambities heeft. en dat de Verenigde Staten aan hem zouden moeten uitleggen dat hij internationaal geloofwaardigheid zou verliezen. Door vast te houden aan de Nederlandse terugtrekking uit Afghanistan op dit kritieke moment. Het gesprek tussen Van Zwolg en de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Daalder, Ivo Daalder. vond plaats toen duidelijk was dat het CDA de missie in Oroeskan wilde verlengen. en de P van de A niet. Eerder werd al duidelijk dat topambtenaar De Gooijer. de Amerikaanse ambassadeur heeft gevraagd. Bos hierover onder druk te zetten. En nog meer Wikinews. ChristenUnie-fractievoorzitter André Rauwvoet wil opheldering van het kabinet over het uitgelekte AMS-bericht... dat Amerikaanse drugsbestrijders op Nederlands grondgebied de regels hebben overtreden. De Amerikaanse DEA zou hier onder minder strenge voorwaarden werken dan Nederlandse agenten. Het overtreden van regels zou onder meer zijn gebeurd bij het inzetten van infiltranten en gecontroleerde drugstransporten. André Rauvoet: De Nederlandse politie mag dat zelf wel doen, maar moet dan wel justitie inschakelen. En als het met de DEA is, dan moet daar een rechtshulpverzoek aan te grondslag liggen. Ja, en er komt echt teksten tegen, dat, is nou ja, dat gebeurt nu ook zonder rechtshulpverzoek. Ja, dat kan dus niet. Ja, dat is tegen de wet? Ja, dat is tegen de wet. Ik bedoel, we hebben het niet voor niets heel strikt geregeld. Het Openbaar Ministerie ontkent de gang van zaken zoals in het bericht zijn beschreven. Door naar Tunesië, daar zouden 33 familieleden van de gevluchte president Ben Ali zijn opgepakt. Ze worden verdacht van misdaden tegen Tunesië, meldt de staatstelevisie. De familieleden zijn gepakt toen ze probeerden het land te ontvluchten. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zei blij te zijn met de eerste stappen van de overgangsregering in Tunesië. Ik hoop dat Naast deze oudingen, aanhoudingen werd gisteren ook bekend... dat Tunesië alle politieke gevangenen heeft vrijgelaten. Onder hen zijn ook leden van een verboden islamitische partij. Vrijlating is een van de eerste daden van de overgangsregering. In Haiti hebben vier inwoners een aanklacht ingediend tegen oud-dictator Duvalier. Ze beschuldigen hem van misdaden tegen de menselijkheid. Zelf zouden ze tijdens zijn regime gevangen zijn gezet. Duvalier, beter bekend als Baby Doc, werd dinsdag opgepakt voor verhoor, maar is nu weer vrij. Hij keerde terug, onlangs terug, naar een lang verblijf in Frankrijk. Daarheen was hij gevlucht. Volgens een advocaat is Baby Doc niet van plan om Haiti weer te verlaten. Wat is zijn intention? Heeft hij plan om of te hij zal blijven in dit land. Hij blijven. Om deze accusatie te beantwoorden. Ja, we zullen het justitie confronteren. Volgens de geruchten zou Duvalier plannen hebben om opnieuw president te worden. Zelf ontkent hij dat. President Obama heeft de Chinese president Hu een staatsbanket aangeboden. op de tweede dag van het staatsbezoek. Hij hoopt op goede betrekkingen tussen de twee volkeren. Ze grow samen in friendship. May Ze prosper samen in peace. En may they realize their dream of a future for themselves, for their children and for their grandchildren. Tijdens een gezamenlijke persconferentie stelde Obama opnieuw de mensenrechten aan de orde. Hoe gaf aan dat er nog veel werk valt te verzetten? China is a developing country with. A huge and also a in a stage of reform. In this context, China still faces many in and and a lot still needs to be done in China in terms of human Het ging niet alleen over mensenrechten, bepaald niet zelfs. De landen hebben ook handelsovereenkomsten gesloten ter waarde van 45 miljard dollar. De politie van Zuid-Limburg heeft gisteravond op een auto geschoten die op hen was ingereden. Niemand raakte gewond, maar de daders wisten te ontkomen, de politie. Op een gegeven moment kwam een politiebetoeien één auto tegen. Um, ze wilden die auto controleren en te kijken of die auto uh, een van die auto's was waar het om ging. Die auto is uh, bij de controle op de politieauto ingereden. De politiemensen waren toen inmiddels naast de auto. Een van die agenten heeft erbij uh, uh, moeten schieten op de auto. De auto's desalniettemin toch weg kunnen rijden en wij zijn sporen daarna bijster geraakt hier in het donker. Het was bovendien een auto die hier op het landelijke terrein goed uit de voeten kan. De andere gestolen auto werd verderop beschadigd teruggevonden. In een cacaofabriek in Wormer in Noord-Holland... is gisteravond na een explosie brand ontstaan. De vlammen sloegen uit de schoorsteen van de fabriek. Diverse brandweerkorpsen rukten uit. Schrik zat er goed in. In 2003 was er ook al brand bij de fabriek... die toen tien dagen duurde, de politie. Dat verschil is levensgroot, omdat op dat moment sprake was van 17.000 ton cacao boter. Dat was dus een soort eindproduct. En op dit moment praten we over cacao poeder. En dat is een beginproduct en dat verbrandt heel snel. En daar blijven ook verder geen, geen schadelijke stoffen over. Nou, om tien uur was het vuur dan ook al onder controle. Ten de beurzen. De winst van de eerder is in New York niet doorgezet. De Dow Jones sloot gisteren 0,1 lager. Een klein beetje dus. De Nasdaq verloor zelfs 1,5 Ook in Amsterdam verloor de AX namelijk 1,6 nadat het de dag ervoor sloot met de hoogste stand in ruim twee jaar. Het kan dus verkeren. In Tokio staat de Nikkei inmiddels op een verlies van ruim 1,1 procent. Zover dit nieuwsoverzicht. kunt u nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl slash radio1. Daar vindt u de podcast. Kunt u downloaden, dat is gratis. U kunt ook een abonnement opnemen... En ook dat is gratis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 14 minuten over zes. De demissionair minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur in België... dat is Joke Schouwvliegen, maakt zich zorgen over het gehoor van festivalgangers. De bands mogen niet meer zo hard spelen als ze gewend zijn, vindt ze. Ze wil dat de volumeknop voor de helft voor de helft wordt teruggedraaid. Zo, ook wil ze dat festivals gratis oordopjes uitdelen. Zoals te verwachten viel, zijn de festivals tegen deze maatregelen. Rock Werchter bijvoorbeeld heeft al bands als uh, Iron Maiden... en Kings of Lean vastgelegd. Ja, dat gaat niet zo lekker met uh, het geluid half minder. Bands die bekend staan omdat ze hard spelen. Andere bands die al vastgelegd zijn, zijn uh, The Arctic Monkeys... PJ Harvey, Gaslight Anthem en... u hoort het Coldplay... Nou, zo klinkt dat dus, hè? Als je de volumeknop voor de helft terugdraait. Dus niks. Ik hoor helemaal niks meer. Wat zeg je? Ik wou beginnen met het volgende onderwerp. <laughs> nee. Trek hem maar weer op. Tja, en toch wil Joker vliegen dat. Demissionair minister van Leef, Milieu, Natuur en Cultuur in België. Maakt zich zorgen over het gehoor van festivalgangers. En wil dat de volumeknop op de festivals voor de helft wordt teruggedraaid. Bijna tien voor half zeven met het gehoor van Marco-Robin Visser. Is nog niks mis? Nog niet. Hij is vanochtend in een van de zeven slimste regio's ter wereld. Marco-Robin Visser. Het is wat. Ja, vind je dat nou niet bijzonder? Heel bijzonder. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is heel grappig. Ik rijd hier de afrit af van de snelweg. En het gekke is, ik voelde me meteen thuis hier. Heel raar. Ik <laughs> dacht dat het er op bord stond. <laughs> ik heb het niet zelf bedacht, hoor. Maar de slimste mensen ter wereld zijn nu in Honolulu. Moet je nagaan bij elkaar. De Intelligence Community Forum, heet die club. En die, die, die hebben een soort traditie. Die roepen dan slimme regio's uit, ja. Je moet het maar bedenken. En uh, de regio waar ik nu ben. Nou, die is dus uitgeroepen tot een van de slimste. En waar is die regio dan? Nou. De regio. Nou. Doe ze gooi. Ja, jullie weten het natuurlijk. <lacht> Ik zou zeggen de buurt van Zwolle, maar het zal <lacht> oh, oh, oh, oh. wel niet. Nou, die, die scoort ook <lacht> redelijk goed. Maar je moet toch echt in Eindhoven, Veldhoven wezen... Ja. voor uh, een van de slimste regio's. En waarom kiezen ze nou deze regio? Nou, omdat er heel veel bedrijven zijn die in de automatisering zitten. De IT, denk aan de ASML bijvoorbeeld. automotive industrie heb je hier. Denk aan DAF, Netsroef enzovoort. Netcar natuurlijk... Uh, grote bedrijven, dus bedrijven ook... die veel last hebben gehad van de economische crisis. Nou, en dat was eigenlijk de reden waarom ik hier gekomen ben. Want dat bericht over die slimste regio... dat hoorde ik vanmorgen ook pas uh, uh, in het nieuws. Goed, uh, vandaag gaan we cijfers krijgen over de deeltijd-WW. Weet je wel, die constructie die uh, sinds 2008... Uh, bestaat om uh, ja, ontslagen te voorkomen en vakkennis te behouden voor de bedrijven. We gaan vandaag horen wat dat de samenleving eigenlijk allemaal gekost heeft... en vooral ook of het zin heeft gehad, of we er wat aan hebben gehad. Dat gaan we dus allemaal nu horen. En ik ben vanochtend op bezoek bij een uh, fabriek... die zo op zijn eigen manier zichzelf door de crisis heen geholpen heeft. Uh, misschien is het voordat we verder gaan... goed om eerst even te luisteren hoe het ook weer zat met die deeltijd-WW... Ik heb een kleine bijdrage hier van uh, voormalig collega Ruud Slotboom uit 2008. Het punt is dat er bedrijven zijn die uh, acuut in de problemen kunnen komen... door die kredietcrisis. Nou, Die moeten dan mensen ontslaan. En wat doe je daarmee? Nou, Dan zeg je heel simpel, dat zegt de FNV, die moet je ondersteunen. Bijvoorbeeld door werktijdverkorting toe te staan. Geeft de mensen dan tijdelijk een WW-uitkering. En dan komen ze die tijd wel door. Maar Donner heeft daar een beetje een probleem mee. Er zijn twee problemen. Uh, ten eerste, dat kan wel eens heel veel geld gaan kosten... En ten tweede kan dat concurrentie vervalsend gaan werken, want wie weet waren die bedrijven überhaupt al niet zo gezond. Nou, dan nou is het niet zo dat Donner zegt we doen helemaal niks. Hij voelt niks voor een hele uitgebreide nieuwe regeling. Nee, hij wil gaan kijken naar iets wat er al bestaat. En wat bestaat er dan? Er is een regeling die van kracht kan worden als bijvoorbeeld er calamiteiten zijn. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan overstromingen. En Donner ziet daar een mogelijkheid. Dat gaat hij onderzoeken of een van die calamiteiten ook de kredietcrisis kan zijn. Nou, ik heb aan hem gevraagd of er eigenlijk ook bedrijven zijn die zich bij hem hebben gemeld. Er zijn, inderdaad, zijn er op dit moment al zeker 19 aanvragen uh, liggen bij mij voor de toepassing van de regeling. Hoe gaat dat als zij gebruik mogen maken van, uh, van die regeling? Uh, dan krijgen de werknemers een tijdelijke WW-uitkering? Voor hoe lang bijvoorbeeld? Dan, kijk, het bedrijf krijgt dan, uh, de periode is dan in eerste instantie voor zes weken. Uh, toestemming tot de werktijdverkorting. Dat kan voor de volle werktijd uh, zijn. En die krijgen dan voor die periode krijgen die een WW-uitkering. Ze krijgen wel een salaris van het bedrijf. Het bedrijf krijgt de WW-uitkering. Dus in die zin houdt de werknemer zijn volle salaris. Goed, dat was minister Donner in 2008. We zijn terug in 2011. Ik ben vanochtend op bezoek in de slimste regio van de wereld... zo'n beetje bij machinefabriek Van Keulen in Veldhoven. En de deur is al open. Ik ga even kijken of hier al bedrijvigheid binnen is. Ik heb de indruk dat het hier nog rustig is. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is de man met de sleutels. Ja. <laughs> het bedrijf gaat open. U bent de eerste? Ik ben de eerste, ja. ja. ja, ja. Zeg, nou, we gaan vandaag horen hoe, uh, hoe Van Keulen zich door de, door de crisis uh, gesleept heeft. U werkt er in ieder geval ja. nog? Ja. ja, gelukkig wel hoor. <laughs> ja, ja. Wat doet u hier? Ik ben hier uh, carouseldraaier. Carouseldraaier? Ja, ik doe uh, het grote werk draaien. Het grote en het slimste werk. Nou, ik, denk, ik weet niet of het slimste maar Het grootste en het zwaarste maar, werk. Dus, het is ook wel een beetje slim werk, denk nou, ik. ik denk het wel. Het ja, wel ik denk werk. het ook ja. wel. Nou, goed. Ik ga van alles leren hier in de, in de machinefabriek, Marcel en Lara. En uh, misschien dat ik er zelf ook nog wel wat slimmer van word. Ja, ik hoor. Kan bijna niet. Nee, niet voor te stellen. Mark Robin, visser over arbeidstijdverkorting. En of dat wat heeft opgeleverd in de slimste regio... Ter wereld. Nee, een van de zeven slimste regio's ter wereld. Moet ik zeggen. Zes minuten voor half zeven is het. Komend voorjaar zullen bijna honderd Europese banken weer getest worden... om te zien hoe crisisgevoelig ze zijn en of ze het zijn. Of ze genoeg vlees op de botten hebben... en geld in kas om in economische rampscenario's overeind te blijven. Dat hebben de Europese ministers van Financiën besloten. Vorig jaar zomer is ook zo'n test gehouden, je weet dat misschien nog. Die werd achteraf als te slap gezien... Dus deze stresstest moet een stuk strenger worden. Topman Gerrit Salm van ABN AMRO is er helemaal klaar voor. Zijn bank staat er goed voor. Nou ja, laat ik me beperken tot onze bank. We zullen straks weer een nieuwe stresstest krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat we daar heel goed doorheen komen. Zowel qua kapitalisatie zijn we gezond, qua liquiditeit staan we er goed voor. Daar bent u blij mee met zo'n nieuwe stresstest? Het is een hoop werk, dus in die zin ben ik er niet blij mee. Want er moeten weer heel veel mensen aan, uh, aan de slag om dat weer uit te voeren. Hoeveel mensen zijn er dan bij ABN AMRO bijvoorbeeld mee bezig? Nou ja, toch uh, een behoorlijk aantal. Uh, Tientallen? Nou, toch wel uh, meer dan tien, ja. En die zijn dan hele dagen aan het rekenen, aan het tellen en het verzamelen? Ja, want je wil dat heel goed doen. Uh, je moet er ook uh, verantwoording over afleggen hoe je het gedaan hebt. Uh, dus dat is een hele klus, zoiets. En die stresstest zou dan, de nieuwe dan, die zou dan strenger moeten zijn, transparanter moeten zijn, beter dan de vorige stresstest. Want vond u die vorige stresstest nou eigenlijk ook maar een eitje? Nou, een eitje niet, maar uh, ik denk dat het goed is om ook nog eens een wat uh, uh, scherpere stresstest uh, toe te passen. Vorige stresstest uh, kwamen ook de Nederlandse banken ja, met vlaggenwimpel doorheen. Mijn vermoeden is dat uh, als we een wat scherpere stresstest hebben, dat ook daar de Nederlandse banken goed doorheen kunnen komen. In ieder geval geldt dat voor de ABN AMRO. Dat ze allemaal weer slagen, zeg maar. Ja, nou, dat hoop ik. In ieder geval, wij zijn op dit punt wel zelfverzekerd. Ja, want er wordt ook gekeken niet alleen maar naar datgene wat de bank op de balans heeft staan... maar ook datgene wat ernaast ligt. De handelsboeken en het bankboek. Dat is belangrijk om, We zullen die, om kijk... die twee bij elkaar te vegen. We zullen kijken waar de, de stresstest precies over gaat. Want dat is nog niet duidelijk. Maar de, er zullen wat meer elementen in zitten. En hij zal wat scherper zijn dan de vorige. En dat lijkt mij goed. Want de kritiek op de vorige stresstest was dan, niet zozeer wat de Nederlandse banken betreft... maar daarbuiten, dat er wel heel weinig banken waren die mogelijkerwijs steun zouden nodig hebben. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk, in veel landen is er ook steun verleend aan banken. Dus die kapitalisatie is daardoor ook wel verbeterd. Dus in die zin is het niet zo verrassend dat de meeste banken wel door die stresstest heen kwamen. En daarom is het interessant om nu te zien... Hoe die stresstest uh, uitpakt. Uh, uh, en uh, nou ja, zoals ik zei, voor de ABN Amro zie ik dat in ieder geval met vertrouwen tegemoet. We zijn goed gecapitaliseerd. En we zijn ook uh, goed uh, gefinancierd. Topman Gerrit Salm gelooft in de toekomst van ABN Amro. En ziet die stresstest met uh, vertrouwen tegemoet. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Nee, er gisteren vier duels ingehaald in de Eredivisie. Eén daarvan was de klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Amsterdammers wonnen met 2-0. Tobi Alderwereld opende de score. Soleimani benutte in de tweede helft een strafschop. Trainer Frank de Boer vond 2-0 wat aan de magere kant. We hebben eigenlijk het enigste, of enigste wat ik jammer vond... dat we ons zelf tekort hebben gedaan. Vooral in de eerste helft, maar ook in de tweede helft. Dat je zo laat pas het verschil maakt. En dan blijft het spannend. Al de wereld maakt dus de 1-0. De Belgische verdediger heeft vertrouwen in de tweede helft van het seizoen. Ja, ik denk, ik denk ook uh, als het iets minder draait, uh, weten we waarop we kunnen terugvallen. En uh, dat is het belangrijkste, denk ik. Uh, iedereen weet zijn taak, weet uh, wat hij moet doen. En uh, ja, ik denk uh, nu zelfs zonder Louis die uh, toch heel belangrijk. is voor ons is het toch 2-0. En ik kan je voorstellen als Louis erbij was, hoeveel dat dan zou geworden zijn. Feyenoord kon dus niet verrassen in de arena. Feyenoord-trainer Mario Been vond het een terechte nederlaag. Nou ja, of niet? Ja, nou ja, ik vind dat wij gewoon aanvallend veel te weinig gebracht hebben. Met name aanvallend waren wij gewoon, uh, ja, we hebben eigenlijk niks gecreëerd. Waar het er echt om gaat, konden we niet echt de vrije man vinden. Waardoor we heel vaak de lange bal moesten spelen, ja, met alle respect. Tegen de verdedigers van, uh, van Ajax, met name het centrum. Ja, kan je daar geen duel winnen? Dus al met al denk ik dat wij, uh, ja, gewoon verloren hebben van de ploeg die beter was. Ja, dus Ajax pakte de pinte en staat derde in de eredivisie. SC Twente is koploper. Uh, BSV tot één punt genaderd. Ja, dat was een spannende zin. Het elftal van trainer Michel Preudom won het inhaalde wel tegen Heracles Omelo in Enschede met 5-0. Bij rust leidde Twente al met 3-0 trouwens. Mark Janko scoorde vier keer. Mooie start dus voor de tukkers. Na de winterstop vindt ook de trainer Michel Preudom. Ja, absoluut. Hè. De, en toch, je weet, Ruiz is er niet, Jansen is er niet. We hebben, we hebben een aantal problemen. Uh, Charlie was een beetje ziek, Janko was niet. het een probleem ook aan de bil. Maar hij scoort ook vier keer. Wat heel <laughs> zo belangrijk is. Nee, ik denk dat we. Google start zijn, maar dat wil natuurlijk ze niks zeggen. Dat is belangrijk om zo te starten, maar de weg is nog heel lang. Ja, de tegenstander Heracles kreeg vijf goals om de oren. Dan zou je dus kunnen zeggen dat het verdedigen niet helemaal goed zat bij de ploeg van trainer Peter Bos. Maar niet alleen verdedigend hoor, maar ook verdedigend. Maar ook in balbezit hebben wij niet het spel uh, laten zien wat we meestal wel laten zien als Heracles zijn. Maar inderdaad, verdedigend was het uh, soms bijna lachwekkend. Hmm. AZ en NEC speelden gelijk. In Alkmaar weer de 2-2. Bjorn Flemings, de topscorer van de Eredivisie... scoorde twee keer voor uh, NEC. En het gaat dus uh, door waar hij voor de winterstop mee bezig was. Hij gaat door met scoren. Als je toch uh, winterstop hebt gehad... Uh, trainingskamp om voor te bereiden... dan die eerste wedstrijd komt... dan denk je van ja, we proberen gewoon verder te gaan op het talent... En uh, ja, dat lukt dan vandaag aardig. Het was misschien weer voor mijn mindere wedstrijden... qua kaatsen en bal vastzet voor het team. Maar als je dan twee doelpunten maakt, maak je het eigenlijk veel goed. FC Utrecht dan nog. Die won met 2-1. Die wonnen met 2-1 van VVV. Debutant Attila Yildrim werd door zijn doelpunt... in de 90 negentigste minuut de matchwinner. VVV verloor daardoor alweer voor de vijftiende keer dit seizoen. Ook interimtrainer Willy Boese kon dus nog niet voorkomen... dat de Limburgse club opnieuw verloor. Nog niet, want Boese wil dat er punten worden gepakt... met zijn manier van werken. Mijn manier is om een elftal goed neer te zetten. Mijn manier is om mensen vertrouwen te geven. Mijn manier is om spelers ervan te doordringen dat het een moeilijke periode wordt. Maar ik zeg ook, we hebben ook heel veel kansen en uitdagingen. En dat is mijn manier van werken. Ik kan altijd nog slechter voor VVV, want ook Niels Fleuren kreeg nog een rode kaart. Onder in de Eredivisie verandert er ook niet veel in de stand. VVV blijft één na laatste, heeft zes punten meer dan Willem II. Tennis. Rafael Nadal heeft met weinig moeite... de derde ronde bereikt van de Australian Open in Melbourne. Hij won met 6-2, 6-2 en 6-1 van de Amerikaan Ryan Sweeting. De Fransman Michel Laudra kan naar huis. Hij verloor van Milos Raonic uit Canada. Voor de Servische tennister Jelena Jankovic zit ook de Australian Open erop. In 2008 nog halve finalist, nummer 1 van de wereld. Nu verloor ze van nogal onbekende Chinezen. Kim Kleisters is wel door naar de volgende ronde. Radio 1.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 Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het supersnelrecht ieder weekend inzetten. Tot nu toe werd het alleen toegepast met oud en nieuw. Supersnelrecht moet worden gebruikt voor mensen die in het weekend geweld gebruiken tegen politie of hulpverleners. Ieren met een hoge opleiding verlaten massaal hun land vanwege de hoge werkloosheid. Tot 2012 vertrekken zo'n 100.000 Ieren, zo blijkt uit onderzoek. En dat aantal is hoger dan tijdens de grote emigratiegolf in de jaren 80. En staatssecretaris Veldhuizen van Zanten bezoekt vandaag in Ermelo... in die zorginstelling de verstandelijk gehandicapte Brandon. De jongen van 18 wordt daar al drie jaar lang vastgeketend aan de muur... en hij komt nauwelijks buiten. En de staatssecretaris vindt dat dat anders moet. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Een stevige hoge drukspit boven Groot-Brittannië... zorgt de komende dagen voor overwegend droog en vrij rustig weer. Momenteel valt er in het uiterste zuiden van het land nog een enkele bui elders is het droog en zijn er opklaringen. Vanochtend en ook vanmiddag blijft met name Limburg last houden van bewolking. In de rest van het land klaart het vanuit het noorden steeds verder op en zijn er flinke perioden met zon. De middagtemperatuur ligt tussen 3 graden in Groningen en 6 graden in Zeeland en daarbij staat een matige noorden tot noordoosten wind. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur snel richting het vriespunt. Er is weinig bewolking en in de loop van de nacht kunnen er enkele mistbanken ontstaan. Morgen, op vrijdag, dan neemt de bewolking toe en kan er af en toe een bui vallen. In het weekend verandert er weinig. Er zijn dan perioden met zon, afgewisseld door wolkenvelden... bij maxima rond een graad of 4. WB Verkeersinformatie. er staan files op de A7, hoorn richting Zaandam bij Purmerend 2 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen voor knopend Rotterdamplein ook 2. En op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3 kilometer.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 In het Witte Huis in Washington is de afgelopen uren een staatsdiner gehouden... ter ere van de Chinese president Hu Jintao. diner vormde het slotstuk van een bewogen dag... waarbij mensenrechten en economie de boventoon voerden. Duidelijk is dat het bezoek van Hu Jintao plaatsvindt... tegen de achtergrond van veel onderlinge vrevel vrevel over de Chinese muntinheid, toegang tot elkaars markten en bedrijfsspionage. Goedenavond iedereen, Please een a Op On behalf van Michelle en myself, welkom to the White House. President Obama brengt een toast uit tijdens het staatsdiner een paar uur geleden. Hij heette de Chinese president Hu Jintao van harte welkom in het Witte Huis. Nog geen kilometer verderop zit Daniel Slane in zijn kantoor. Hij is de voorzitter van een overheidscommissie die Washington moet adviseren over de handel en veiligheid met betrekking tot China. Hij heeft de handen vol aan wat hij noemt Chinese bedrijfsspionage. Chinese spionnen. Die hier in Amerika bedrijfsgeheimen stelen. En there's an interesting saying in China that uh, an American patent is a blueprint. Een Amerikaans patent heet in China een blauwdruk, zegt Sleen met een flauwe glimlach, waarmee hij suggereert dat Amerikaanse bedrijfsgeheimen in China vogelvrij zijn. Hoeveel kennis er precies verloren gaat, is moeilijk na te gaan. Maar er zijn voorbeelden te over. In de zomer van 2008 haalde een arrestatie op het vliegveld van Chicago het televisie nieuws. Tonight's IT-report a Chinese spy caught red-handed according to federal authorities as she was about to board a plane at O'Hare bound for Beijing. A Motorola executive um, uh, stealing technology. And these are people who were intent on going back to China and opening up a factory and using stolen technology for their own... Benefit. Een vrouw van Chinese afkomst wordt aangehouden met een vliegticket, een enkele reis naar Peking, 30.000 dollar en voor meer dan 600 miljoen dollar aan bedrijfsgeheimen van Motorola. Vermoedelijk zegt Sleen om een eigen bedrijf op te zetten in China. Er loopt een procedure tegen haar, maar ze loopt in afwachting van dat proces nog vrij rond. En tegenover een verslaggever houdt ze vol onschuldig te zijn. The federal government regering zegt dat je een corporate spy No, I'm, what about not. That? I'm not. You're not a spy? I'm not. Well, you... been a het berust allemaal op een misverstand, stamelt de vrouw. Voor Sleen was de arrestatie nog maar het begin. Bedrijven, zegt hij, die getroffen zijn door dit soort spionage, zijn over het algemeen huiverig om erover naar buiten te treden. But, but a lot of companies, I think, are are reticent about talking about it because it's damaging en het impact op hun stokprijs. Was de chinese regering complicit? Hebben ze dit don't Ik weet niet of iemand de antwoord heeft... of of het gewoon je variety economische espionage... dat er voor hundreds, misschien duizenden jaar years. Wat lastig te bepalen is, zegt Sleen... is in hoeverre de Chinese overheid erbij betrokken is. Nog veel moeilijker is een inschatting te maken... van de omvang van de bedrijfsspionage Er worden wel veel zaken opgelost door de FBI... Maar volgens voorzitter Sleen blijft er ook heel veel verborgen. The FBI en other and other government agencies, I think, have been able to ferret out some of it. But I don't think, to me, it's the tip of the iceberg. I don't, I don't think, for every one you catch, how many don't you catch? And you know, maybe a factor of ten or a factor of of a hundred. Het topje van de ijsberg: Chinese bedrijfspionage in zijn land. Zijn conclusie: de Amerikaanse overheid kan veel doen. Maar uiteindelijk komt het aan op de bedrijven zelf. The people that have to do something about it are the the people who are trying to guard these formulas en guard these secrets. And, uh, uh, you know. so the yes, I think the companies need to need to um, be much more vigilant and, and impose various procedures to protect themselves. Amerikaanse bedrijven zullen de beveiliging van hun geheimen nog serieuzer moeten gaan nemen, waarschuwt Sleen. Anders blijft het probleem de kop opsteken. Ongetwijfeld is het ook te sprake gekomen in een van de vele gesprekken tussen Obama's regering en de Chinese delegatie. Maar niet tijdens het staatsdiner, want daar werd de vriendschap tussen beide landen benadrukt. De Amerikaanse president sprak ook nog een woordje mandarijn. U hoorde een reportage vanuit de Washington van onze correspondent Ron Linken. Door naar Wit-Rusland, want morgen wordt Alexander Lukashenko... voor de vierde keer op rij geïnaugureerd als president van het land. Vorige maand won hij met overmacht de verkiezingen. Volgens de waarnemers waren ze oneerlijk. Tienduizenden mensen kwamen vervolgens uit protest op de been... Een protest dat met geweld werd neergeslagen. Nog altijd zitten meer dan 30 mensen vast... onder wie een aantal van de presidentskandidaten uit de oppositie. En hen hangt een gevangenisstraf van 15 jaar boven het hoofd. Gisteravond was er een kleine herdenking. Kisha Hekster was erbij in Minsk. Het plein voor de geheime dienst van Wit-Rusland, de KGB. Hier moet zometeen een solidariteitsactie gaan komen... Met de gevangenen die precies een maand geleden zijn opgepakt. Voorlopig zijn er alleen veel journalisten. En ook mensen die eruit zien alsof ze bij de KGB werken. In het zwart gekleed. Ze filmen soms mensen, journalisten, maar ook voorbijgangers. Bij de demonstratie een maand geleden... Ik bleek dat een heel probaat middel om mensen te herkennen en ze laten uit te nodigen naar de geheime dienst te komen. Hier één meisje. Ze heeft een portret in haar handen van haar man. Mijn wordt Daria Korsek. Jij Alexandra Trosjenkova, die al een maand is in KGB Hij was de van André Sannikov. Haar man is ook een bekende arrestant. Het is de woordvoerder van André Sannikov, een van de presidentskandidaten die het vorige maand opnamen tegen Alexander Lukashenko. En ook hij zit hier vast in het KGB-gebouw samen met zijn vrouw, een bekende journaliste. Ze vertelt dat de oppositie stelselmatig geïntimideerd wordt, bang gemaakt wordt om ervoor te zorgen dat ze zich niet meer zullen roeren. En dat is ook de reden vermoedelijk waarom ze hier in haar eentje is. En zelf zegt ze, is ze niet bang omdat het ergste wat haar kan overkomen is 15 dagen de gevangenis ingaan. En dat is altijd nog minder dan de 15 jaar gevangenisstraf die haar man te wachten staat, zo vertelt ze. We hebben een plan naar peel naar de oppositie. Verder zegt ze, de situatie in het land is echt verschrikkelijk. Iedere dag zijn er huiszoekingen, iedere dag nog steeds worden er mensen gearresteerd. Een maand geleden is het allemaal begonnen, maar het is nog lang niet afgelopen. Hier een uh, oudere dame die langsgelopen komt in een paar jas en een bontmuts op. Nee, ze weet niet wat er aan de hand is. Ze is gewoon gestopt omdat ze ziet dat er iets gebeurt. Het is een uh, solidariteitsactie met de mensen die hier binnen in dit gebouw gevangen zitten. Een maand nu. Dat is heel goed, zegt ze, dat ze dat doen. Het is belangrijk om je solidariteit te tonen. We zijn allemaal mensen. We moeten elkaar niet arresteren. We moeten een manier zien te vinden om hier samen te leven met z'n allen. En u bent niet bang om zo in het openbaar uw mening te geven. Wat doen we? Papa, is. Ja, ook ik ben bang, zegt ze. Maar soms, soms is het belangrijk dat je zegt wat je op je hart hebt. En dan is ze weg. Opgegaan in de mensenmassa in Minsk... die op weg is van hun werk naar huis. En na afloop van de actie zijn opnieuw mensen aangehouden. Tenminste 22, zo meldt Kiesa ons. Studenten protesteerden gisteren in de Tweede Kamer tegen een regering. In België protesteerden ook studenten gisteren... maar juist dan voor een regering die er maar niet komt. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Goedemorgen Marcel, het is nog niet erg druk op de wegen. Wat korte files op de A2 Den Bosch richting Utrecht... bij knopen de Ouderijnen 4 kilometer. Op de A7 hoorn richting Zaandam bij Purmerend 2. A9 ook maar Amstelveen voor het knopen de Rotterdopolderplein 3. En op de A15 Rotterdam richting Europort bij Spijkenissen... staat zo'n 4 kilometer. Ja, niemand van ons heeft gladheid geconstateerd, maar het is er wel. Ja, het, het zou zomaar kunnen, maar we hebben ook nog geen meldingen gekregen... gezien de temperatuur en het vocht in de lucht uh, ja, langs de oostgrens een beetje. Maar veel meldingen heb ik niet gehoord nog. Goed. Jelande van der Velden bij de AWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor zeven. De winterstop is voorbij voor de Nederlandse voetbalclubs. Iedereen is weer aan het spelen. Meteen stond er een klassieker op de agenda. ajax Feyenoord. De Amsterdammers wonnen met 2-0. Voetbalverslaggever Ronald van der Gier was erbij in de arena. Een echte wedstrijd werd de 55 ste editie van de klassieker in competitieverband in Amsterdam gisteravond nooit. Het krachtverschil tussen beide ploegen was daarvoor te groot. Sensationeel was het eigenlijk alleen voor de aftrap in de Amsterdam Arena. De vladen mist die u ziet zijn de nabee van een donderwolk aan vuurwerk. Dat is afgestoken vlak voor de aftrap. Nu het vuurwerk in de 90 minuten binnen de lijnen. Met Ajax dat meteen de jacht op de bal en op Feyenoord opent. En dat bleef zo. Dat vond gewoon vlaar van Feyenoord. Zoals zij deden, dat hadden wij we ook wel verwacht. Naar André toe. Maar ja, het vervolg kwam er niet uit. En dan er wordt het al snel lange bal. Maar goed, dan win je geen duels. Over het hele veld overigens niet. Ja, dan wordt het gewoon een moeilijke wedstrijd. Ja, daar doen we ons best voor. En uh, we weten met onze kwaliteit en ons voetballen dat we kansen genoeg gaan creëren. Dus... Uh... Ja, maar eigenlijk moet er nog iets scherp worden in de afwerking. Want dan is het de eerste helft al gespeeld. En dan uh, voetbal je meer vrijheid. denk ik, de tweede helft. Al de wereld! Al de wereld! Een zondagschot! Ze al even vrij laten. En, uh, uiteindelijk kon ik twee keer uh, echt bijna tot de 16 door. En, uh, ja, okay, één keer schot ik op de rug van Vlaar, denk ik. En de uh, tweede keer gaat hij erin. Oh. meer daar uh, al de wereld nog uitglijdt terwijl hij schiet. Ja, ik gewoon, ik eerst de bal raak en dan, dan gelijk ik weg. Dus een uh, ja, klein beetje geluk weg erbij. Alsof die bal uh, onderweg versnelt. Mulder heeft het nakijken. Soleimani. En een overtreding van De Kler. En een scheidsrechter die resoluut op de stip afgaat. Klein kwartier voor tijd. Miralem, Soleimani en... Hij bestrouwt doelman Erwin Mulder en bepaalt in de tweede helft de eindstand op 2-0. Je zou zeggen tevredenheid dus bij de ongeslagen gebleven Ajax-trainer Frank de Boer. Uh, zeker Het resultaat. Uh... Ja, ook wel tevreden met het spel, maar nog een keer, ik ben niet zo snel tevreden. En, uh, er zat een hele mooie aanvallen bij hoor. En, uh, ik moet zeggen, de omschakeling was vandaag uh, weer heel goed. Uh, dus we hebben eigenlijk geen, uh, ja, geen seconde hebben we Feyenoord met rust gelaten. Uh, als je ook ziet hoeveel uh, Mickey Sulemani, hoeveel ballen hij veroverd heeft in, in de omschakeling weer uh, van... Uh, van balbezit, uh, ons en balbezit tegenstander en vandaar weer proberen balbezit te krijgen. Dat hebben we hartstikke goed gedaan. Uh, maar we hebben eigenlijk het enige of enigste, wat ik jammer vond, dat we ons zelf tekort hebben gedaan. Uh, vooral in de eerste helft, maar ook in de tweede helft. Dat je zo laat pas het verschil maakt en uh, dan blijft het spannend. Ja, nou ja, ik vind dat wij gewoon aanvallend veel te weinig gebracht hebben. Met name aanvallend waren wij gewoon, uh, we hebben eigenlijk niks gecreëerd. We hebben een bepaalde tactiek gekozen dat we al de wereld vrij zouden laten. Zo gauw die onze helft op zou komen, zouden we doorschuiven. Nou, dat ging een hele tijd goed, totdat hij natuurlijk vanuit een bepaalde afstand uh, uithaalde en dat, ze, dat hij de goal maakte. Ja, daar stonden we gewoon niet goed, daar moeten we sneller anticiperen sneller druk zetten op de bal. Dat ging niet goed. Ik vond dat, uh, we hebben heel de week getraind op de opbouw van achteruit. Ja, dan gaat het op het trainingsveld allerhaardigste, dan zie je toch in een, in een stadion waar het er echt om gaat. konden we niet echt de vrije man vinden, waardoor we heel vaak de lange bal moesten spelen, ja, met alle respect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 Nee, dat ligt natuurlijk ook aan de stand in de competitie. Ajax staat derde, Feyenoord dertiende. Meer over deze wedstrijd vindt u op onze website nos.nl. .no. Kwart voor zeven geweest. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Marco Robin Visser houdt zich vanochtend bezig met deeltijd WW. In een van de slimste regio's van de wereld. Marco Robin, hebben ze daar dan ook slim gebruik gemaakt van de deeltijd WW? Ja, dat is natuurlijk helemaal de vraag. Hè. Vandaag krijgen we de cijfers. Die worden bekendgemaakt over wat dat nou allemaal gekost heeft... Uh, sinds uh, december 2008 tot nu. Of het wat opgeleverd heeft. Wat we weten bijvoorbeeld is dat zo'n 76.000 werknemers in Nederland... Uh, gebruik hebben gemaakt van die deeltijd WW. Of ermee geconfronteerd zijn. 7.800 bedrijven hebben gebruik gemaakt van die constructie. En ja, nu is die binnenkort afgelopen. In juni uh, is het voorbij. Niet iedereen is daar blij mee. De FNV geloof ik ook niet, meneer Van Baden. U bent van de FNV. Ja, ik ben van de FNV bondgenoten en ja. heb veel met uh, werktijdverkorting en deeltijd WW te maken gehad. Ja. We staan hier nu in een metaalbewerkingsbedrijf uh, in Veldhoven van Keulen heet dit bedrijf. Prachtige machines zien we hier staan, En hele mooie metalen eindproducten die hier uh, klaar liggen om uitgeleverd te worden. In dit soort bedrijven is ook veel deeltijd WW toegepast. Ja, vooral ook in de metaalindustrie, omdat deze regio um, ja, enorm exportgevoelig is, dus we hebben ontzettend te maken met de economische conjunctuur. Ja. En vooral de high-tech systemen komen uit deze regio en uh, daar hoort heel veel metaal bij. Dus ja. ook dit soort bedrijven die horen daarbij. Ja. Nu is die deeltijd WW twee keer verlengd, hè? het was een bedoeld voor een veel kortere periode, dus er hebben steeds wat aangeplakt, maar nu is die echt voorbij. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik uh, eigenlijk niet goed. Uh, niet zozeer dat die op dit moment nodig is, wel voor bepaalde sectoren nog. Maar ik denk dat wij in Nederland echt een structurele deeltijd van de nodig hebben. He, om in, uh, in uh, echte slechte tijden ook goede bedrijven op de been te houden. En mensen ook voor bedrijven te kunnen behouden. Dan nou heb je eigenlijk twee stromingen. Hè? Mensen die tegen de WW zijn en mensen die voor zijn. Mensen die voor de deeltijd de WW zijn die zeggen het helpt bedrijven de winter door. Hè? In dit geval de crisis door. Maar er zijn ook economen die zeggen ja, het is eigenlijk een soort verkapte subsidie. Een verkapte staatsschuld. Een staatssteun, pardon. Ja. Nou, je kan het uh, misschien zien als een verkapte staatssteun. Uh, maar wat het belangrijkste is dat mensen inderdaad voor hun werk behouden blijven. Dat het vakmanschap uh, behouden blijft. En zoals je op dit moment ziet is dat wij... Ik, economisch enorm mee profiteren van de opgang van de economie. Ja. Omdat die mensen gewoon ook in dienst zijn. He, dus we hebben er ook enorm profijt van. Ik zie het ook niet zozeer als een kostenpost, maar echt als een investering in de toekomst. En wat denkt u nou dat er na 1 juni, als die deeltijd WW voorbij is, gaat gebeuren? Ja, dat hangt er vanaf. Uh, want ja, ik durf dat natuurlijk niet met zekerheid te voorspellen, maar uh, er komt wel op een enig moment wel weer een crisis en een uh, zware economische dip. Zij hij dreigend? Ja, ja, maar ook in deze regio. En ja. kijk, Het probleem wat ik op dit moment een beetje ervaar is... Uh, vorig jaar hadden we ontzettend veel tijd om uh, met elkaar te praten... over hoe kom je de crisis door, maar toen was er geen geld. En nu hebben we ontzettend veel geld, maar we hebben geen tijd. En volgens mij moeten we nu bezig zijn om met na te denken... wat we over een aantal jaar gaan doen. Goed. Oké. Okay. We gaan afwachten tot uh, de bedrijfsleiding van dit metaalbedrijf hier er ook is. Gaan we verder praten over de deeltijd-WW... en wat we er met z'n allen aan gehad hebben. Meneer Van Baarden van de FNV... Hartelijk dank. Gaan Mark, dan. Robin Visser in de buurt van Eindhoven vanochtend. Nederlandse studenten demonstreerden in de Tweede Kamer tegen de plannen voor het hoger onderwijs. In België is ook gedemonstreerd in het Vlaams parlement. Studenten strooiden briefjes vanaf de publieke tribune naar beneden waar de parlementariërs zitten. Niet iedereen was even gecharmeerd van die actie. Ja, het is goed, we hebben u gehoord. Ze wilden zich alsjeblieft uit de zaal verwijderen. Neem maar dat zee, dat is alles, alles behalve het democratisch wat u nu doet. Ja, het is hier geen café. Parlementsvoorzitter Jan Peumans was op zijn zachtst gezegd niet blij. De studenten protesteren tegen de impasse waarin de Belgische kabinetsformatie zich bevindt. Maar daarmee moesten ze niet bij hem zijn, zegt Peumans. Als men vindt dat men zich tot de volksvertegenwoordigers wil richten, moet men dat niet doen door uh, in uh, de tribune komen te zingen. De orde van de vergadering zegt dat dat dus niet kan. En dus schrijf ik in en zeg ik van uh, schouw zich de vergadering. Tot alles uh, weer op zijn uh, pootje staat, iedereen van die motie bekomen is. Maar ik vind dit alleen met alle respect, ik vind dat stijloos. Deze regering werkt en dit parlement werkt. Dus men is hier aan de verkeerde adres, men moet gaan naar de federale overheid. Maar hier, dit parlement werkt toch normaal. Uh, deze regering werkt normaal, dit parlement werkt normaal. Een hey, van de studenten die meedenken aan de actie in het Vlaams parlement is Vincent van Rijsinchem. Goedemorgen. Goedemorgen, het was natuurlijk in het Vlaams parlement. In het Vlaams parlement, jazeker. Ja, ja. ja. zeiden we iets verkeerds? Uh, het Frans parlement? Nee, je? dan heeft u verkeerd verstaan. Dat zeiden we niet. Okay, okay. <laughs> Oeh. Maar goed, wat stond er op die briefjes? Op die briefjes stond uh, kijk naar de andere kant. En op die andere kant stond regardé de l'autre côté. Hetzelfde dus in het Frans. Mm -hmm. Ach, toch nog iets Frans. Ja, ja, de andere kant, waarom moeten ze de andere kant op kijken? Uh, wel, zoals u weet uh, verkeert België in een ware politieke aanpas. We al meer dan 200 dagen hebben we nog altijd geen regering. Uh, het ziet er naar uit dat we het mythische record van Irak van uh, 264 dagen zonder regering, denk ik, uh, zullen breken. Ja. En uh, het wordt misschien eens tijd dat uh, de Vlaamse en de Franstalige politici verder kijken dan hun eigen belangen en misschien eindelijk eens een uh, compromis sluiten. En denkt u dat de boodschap is aangekomen? Want u was eigenlijk op het verkeerde adres, hè, vond deze parlementsvoorzitter. Wel, hij vond van wel. Uh, maar moesten we in, de, in het federaal parlement uh, daarna komen, u men waarschijnlijk ook gezegd... Dat we verkeerd zaten, omdat daar de regering van lopende zaken zit. Uh -huh. En die heeft zogezegd niets te maken met de huidige uh, vorming van een nieuw uh, parlement. Nu, wij wilden vooral uh, een signaal geven aan de Vlaamse politici. Als men dan toch die, uh, duidelijk die deling wil maken tussen Vlamingen en Waalen. Ja, wij zijn dan Vlaamse studenten. Dus richten wij ons tot de Vlaamse politici. En wij moedigen hen dus aan om uh, iets wat meer naar uh, de andere kant te kijken en kijken wat. Uh, de Franstalige ja, en vice versa, natuurlijk. En uh, hoe denken uw Franse collega-studenten hierover? Um, de Franstalige collega, collega-studenten um, vinden natuurlijk ook dat er uh, dringend een oplossing moet komen. Zelfs nog meer dan de um, Vlaamse studenten. Bij de Franstalige studenten leeft er eigenlijk um, meer een soort van uh, gevoel dat het verkeerd is, dat er echt iets moet komen. Inmiddel de Vlaming uh, zijn er toch wel veel mensen die iets hebben van... we moeten het, uh, het been stijf houden uh, tot dat, totdat we ons zing krijgen... en totdat we die stadvervorming er kunnen doordrukken. Maar dus niet alle Vlamingen en niet alle Vlaamse denken er zo over. Hmm. Zeg, het geeft aan dat de studenten het stad worden, de situatie, de impasse. Geldt dat voor heel België, voor alle Belgen? Dat geldt natuurlijk niet voor alle Belgen. Hè. Uh, ik heb uh, een aantal reacties bekeken... ...op fora over onze uh, actie en um, veel uh, Vlaamse uh, studenten laten ook weten dat ze het daar helemaal niet mee eens zijn. Dat zij vinden dat, zoals ik zei, um, de, de Vlaamse politici het been stijf moet houden. Dat ze hun eigen zin er krijgen doorgedrukt. Ja. Maar je ziet toch wel dat er nu uh, dingen veranderen. Uh, bijvoorbeeld zondag hebben studenten van de VUB, dat is de Universiteit van Brussel, een uh, grote mars georganiseerd van... Het Noordstation in Brussel tot het Jubelpark. Ja. En daar komt, ook, daar komt ook al heel veel reactie op. Uh, we zijn ja. ook al veel in de media geweest. Ja. De druk. En, Op het mythische Facebook zouden daar al uh, 30.000 uh, deelnemers ja. voor zijn. De druk wordt opgevoerd om nou eens eindelijk tot de regering te komen. Vincent van Rijzigum, uh, protesterend student. Hartelijk dank voor je uitleg. Ja, Goedemorgen. graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Brandon is slachtoffer van bestuurlijke chaos, komt het Algemeen Dagblad ook vanochtend, gaat het in de kranten over deze 18-jarige jongen. De kant bezit eh, onderzoeken waaruit blijkt dat in Serenlo personeel en patiënten groot gevaar lopen door een al jaren durende warmorde. Er zou te weinig toezicht en begeleiding zijn en het onervaren personeel wordt geconfronteerd met veel agressie van cliënten. Ook zou de instelling anderhalf jaar geleden de toets voor een kwaliteitskeurmerk niet hebben doorstaan. Serenlo was een groot een grote, haast onbestuurbare organisatie... die gewoon niet wist waar ze mee bezig was, vertelt een onderzoeker. De wanorde heeft ertoe geleid dat Brandon onnodig... en tegen het advies van deskundigen in en aan een band is gelegd... schrijft het AD. De voorziening voor langdurig arbeidsgehandicapten... waar jongens, gaan vanaf volgend jaar op de schop, schrijft Trouw. Zo krijgen waar jongens geen uitkering meer van de gemeente... als ze bij ouders wonen die genoeg verdienen. En ook zal de sociale werkvoorziening geen garanties meer bieden op een plaats. Er is geen plek... Is er geen plek, dan volgt de bijstand. Bovendien mogen gemeenten niet langer mensen aan het werk helpen... door ze ervaring op te laten doen en daarbij dan het loon iets aan te vullen. Vandaag praat de gemeente betrokken diensten met staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken. De hele operatie moet zeker een miljard euro per jaar opleveren. De Tweede Wereldoorlog moet weer centraal komen te staan bij de nationale herdenkingen. Dat zegt de directeur van het NIOT, Marian Zwegman in de pers. Ze betreurt dat de nationale herdenking op de Dam... een veel algemener karakter heeft... dan de kleine buurtherdenkingen die zij bezoekt. Door het te laten gaan over oorlog in het algemeen... dreigt het risico van nivellering, vertelt ze aan de pers. Foute seksbedrijven moeten op een zwarte lijst koptrouw. Volgens de krant wil de Amsterdamse burgemeester van der Laan... een landelijk register van geweigerde en ingetrokken prostitutievergunningen. Hij heeft erover een brief naar minister en gestuurd. Via zo'n register kan voorkomen worden dat geweigerde ondernemers... in andere gemeenten dan alsnog aan de slag gaan. Gaan. Iets dat de laatste tijd vaak is gebeurd, schrijft Trouw. Dan naar de truckers, want die lappen massaal het verplichte euro-vignet aan hun uh, laars, staat te lezen in de Telegraaf. De Fiscus heeft vorig jaar zo'n 100.000 chauffeurs beboet, wat samen zo'n 15 miljoen euro opleverde. Dan naar um, premier Rutte. Hij wil regeren vanuit een good feeling, waarbij hij all-out... Uh, ja, nee, dat staat hier. Good. Denk, good, good feeling. Die all-out wil gaan als een old-school politicus. Hij heeft geen gebrek aan Engels vocabulair. En dat moet nu maar eens afgelopen zeggen. zijn, vertellen taalpuristen in het Nederlands Dagblad. Mm, volgens de Stichting Nederlands bezondigt Rutte zich aan Engelse uitdrukkingen. En dat is niet wenselijk. De premier heeft een voorbeeldfunctie, met de voorzitter. Waar is dat goed voor? Vraagt hij zich af. Rutte kan binnenkort een brief van de stichting in de bus verwachten. Nou, to be continued. Oh, ik bedoel, wordt vervolgd. Nou, goed. Na zeven uur dan meer over de WikiLeaks cables. Ja, berichten zijn dat, Marcel.